meteen inspraak hebben in de hoogte lachten van de subsidies, waarop uh, wethouder Tonen zei nee, die, dat recht heeft hij niet, hij heeft alleen het recht bij de begrotingsbehandeling om dan te praten ja. over de verschillende subsidies, maar het is een beleid, uitvoerend beleid van het college van WNW. Logisch. Ja. Dus het, er zal niet over afzonderlijke subsidies gepraat worden. Goed. Dat was het. Ja. Um, we zijn benieuwd uh, hoe het gaat lopen vanavond. Ik denk een beetje langer dan vorige keer, Pieter. Dat vorige keer was het een half uur. Ja, <laughs> ik denk nu een beetje langer. Ik denk dat het nu ietsje langer wordt. Ja. Alhoewel, Michel Demmers is er niet, hè. Okay. En we wensen vanaf deze plekken natuurlijk veel sterkte, want uh, we hebben begrepen dat Michel Demmers een, een herseninfarct heeft gehad. En okay. verlamd is aan uh, zijn linkerarm en been en dergelijke. Okay. Uh, dus dat kan wel even duren voordat hij weer terug is. So, dus we wensen hem als CFM veel sterkte doen. Sterkte, Michel. Pascal, gaan we nog wat muziek horen? Jawel, we nou, hebben okay. al uitzoeken geweest. Oké. Nou, voor. Okay. Nou, Sinds aan de late kant open ik de gemeenteraadsvergadering debat van woensdag 4 april aanstaande en heet ik u natuurlijk van harte welkom. Ik kijk naar de agenda. De opening is inmiddels geweest en ik kom bij agendapunt 2, het vaststellen van de agenda. Er is een verzoek, een initiatief, raadsvoorstel ingediend en dat raadsvoorstel heet... Raadsvoorstel uitstel, invoeren, parkeerregime, parkduinwerken en Houdmoord. Het is een initiatief van het CDA. En mijn voorstel is om dat inderdaad op de agenda te zetten en wel als agendapunt 7. En als u dat volgt wordt agendapunt 8 besluiting. Is dat akkoord wat u betreft? Ja? Dank u wel. En Daarmee stel ik de agenda vast. En dan gaan we door naar agendapunt 3. Focusrecht passage. Is er behoefte aan debat op dit agendapunt? Ik kijk rond. Ik constateer dat het niet het geval is. Dan gaan we door naar agendapunt 4. En dat is het agendapunt herijking. Uitgangspunt, het deltaplan toerisme. Nou, ik vermoed dat dat dezelfde situatie is. Nee. Meneer de Rode. Het debat kent een vrije vorm, dames en heren. Want dan komt het meer tot z'n recht. Dus u vult aan, valt in wanneer u wilt. Meneer de Rood, u mag de spits al weten. Ga ik te snel? Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, sorry, uh, even wat spullen bij elkaar pakken. Nieuw agendapunt. Fractiegenoot even bijpraten. Maar goed, ik heb de spullen te gevonden. Um, ja, dank u wel, voorzitter. Um, ook uh, dank aan de wethouder die gisteren een vlammende betoog hield dat het toerisme ja, niet op een, uh, nou, in haar ogen niet afgeschreven wordt hier in Zandvoort. Dat ze daar op, uh, met volle vaart aan gaat werken. En vandaag hebben wij ook nog een overzicht gehad van de kosten. Waar mijn fractie wel moeite mee heeft. En ja, dat is eigenlijk het raadsbesluit. Het raadsbesluit wat zo voor ons ligt, waar ook een herijking staat um, en waar eigenlijk verwezen wordt naar een aantal stappen die er wordt ondernomen door het college en wordt voorgesteld. Um, eerder uh, vorig jaar hebben wij een startnotitie vastgesteld met een aantal uh, ja, uh, uitgangspunten of uitgangspunten, een aantal op opdrachten die vanuit het coalitieakkoord zijn verwoord. Daar komen een aantal zaken naar voren waaronder het verblijfs het onderzoek naar de verblijfsaccommodaties, daar hebben we ook een vraag over gesteld. En als ik nu kijk naar de antwoorden die de wethouder geeft op dit punt, en ja, dan maakt het altijd wat lastiger omdat er ook een wisseling van de wacht heeft plaatsgevonden. Uh, het CDA heeft meerdere malen gevraagd bij begroting en bij voorjaarsnota, wat gaan we er nou voor doen? Wat krijgen we ervoor? Wanneer komt u met visie? Dit is niet iets wat uit de lucht is komen uh, vallen En je ziet dat bijvoorbeeld een, een aantal zaken die essentieel zijn wat ons betreft voor het Deltaplan verder worden verschoven. Maak ik, en maakt het CDA zich daar toch best wel zorgen over. Zeker in het kader van de nota verblijfsaccommodatie. Eh, de nut en noodzaak van een informatieavond tot het stichten van extra bed en breakfast. Prima, dat die, als dat de visie is van, eh, van ons... Wij willen extra bed en breakfast. Dan moeten we er ook voor zorgen dat we daar een vervolg aan willen geven. En niet pas in 2014 kijken of we daar verder mee willen gaan. U heeft dit jaar nog. Um, en, als je, en als u kijkt in de... Um, eigenlijk in de begroting. Ja, er zijn er een aantal doelen um, gesteld. Ook wel in de begroting. We zouden er echt werk van maken met elkaar. En ik ben zo bang. En het is eigenlijk deze wethouder niet te verwijten, maar... Ja, eigenlijk de vorige week wel een beetje. Dat er zo weinig gebeurd is de afgelopen jaren. Dat we puur met evenementen bezig zijn. En niets ten nadele van de evenementen. Maar we moeten een bredere visie hebben op het toerisme. En die moeten we verwoorden. Ook staat dat natuurlijk al in de. Uh, eigenlijk hoe noemen we dat? De structuurvisie. Er staan een aantal punten in. Waar duidelijk in geïnvesteerd wordt. In bijvoorbeeld de sportpal. Uh, de pallaspal staat er als. Een speciaal item opgenomen, het badhuisplein, watertorenplein ook. Ja, dan moeten we daar toch wel, als we he, daar al een aantal zaken in hebben opgenomen, moeten we kijken hoe we daar aan komen om daar naartoe te werken. En niet, denk ik nu, de, denken van ja, het aantal bijstellen, want dat is eigenlijk het hot item wat de wethouder gisteren ook heeft aangegeven. Het, uh, het realistisch maken, een realistisch beeld geven. En dat betoog wat de wethouder gisteren heeft gehouden, of de informatie... ik moet het goed zeggen, de informatie die de wethouder... gisteren met ons gedeeld heeft... Ik al. Um, is van... ja, eigenlijk... zulk optimisme en een drive... die ik graag vast wil weten te houden... maar dat vind ik, dat stukje wat de wethouder zegt... niet terug in de herreiking. En als mevrouw de wethouder... het terugluistert... en opschrijft wat ze daar gezegd heeft... dan denk ik dat we een kei... van een deltaplan krijgen... Maar heeft, ja, dat is de opdracht. Dat is één opdracht van ons. En ja, dat u goed kijkt van in de planning. Want de planning die nu voor ligt, daar ga ik niet mee akkoord. Daar gaat het CDA niet mee akkoord. Daar willen we meer voortvaardigheid in brengen. Ik ben benieuwd wat mijn collega's daarvan vinden. Nou, meneer uh, De Rood, u uh, Dank u wel, voorzitter. Uh, u hamert heel erg op de, op, op de planning dat het, dat het uh, wat u betreft sneller moet en ik, ik kan me daar wel iets bij voorstellen natuurlijk, want we willen allemaal zo snel mogelijk hier een, een bruisende badplaats met allerlei prachtige accommodatie, maar het is natuurlijk wel zo dat er nog een beleid uitgerold en uitgedacht verder moet worden en uitgewerkt en ik denk dat het wel heel belangrijk is het juist ook vanwege het feit dat er inderdaad een wisseling van de wacht is geweest en dat er inderdaad een hele enthousiaste uh, een nieuwe telg in het college heeft plaatsgenomen die dit, dit op heeft gepakt. Maar dat hij daar ook de tijd voor moet hebben en uh, ik denk dat het verleden genoeg geleerd heeft dat wanneer je overhaaste beslissingen gaat nemen het zeker fout gaat. En in dat licht bezien is, vind ik ook de besluit, het besluit om nu terug te gaan naar die. of dat, dat aantal extra overnachtingen uh, bij te stellen. Uh, vind, vind ik een goeie. Dus ik, ik, ik zou toch. Meer eigenlijk weer meer willen pleiten voor. voor uh, zorgvuldigheid dan voor haast in dit geval. Ja, maar voorzitter, ik zit dan toch met een probleem. Of het CDA zit dan met een probleem. Want als we. Als we de letter van de wet van de heer Stammers volgen. Dan zou er dus nu al een, een verblijfsaccommodatienota moeten zijn. Want ik zit met een planning die de raad heeft vastgesteld in een startnotitie. En die dient af te zijn in uh, december 2011. Nu wordt het doorgeschoven naar 2013. Ja dan denk ik van wat gaan we in de tuggen tijd... Nou, doen om te komen. En dat verhaal van de wethouder, en ik onderschrijf het op het gebied van het terugdringen van de. Uh, de onderschrijf ik gedeeltelijk, ik zou liever een mooi rond getal als een ton hebben gehad. Goed, maar als de wethouder het realistischer vindt om toch op de 60.000 te gaan zitten. dan. Uh, want het is toch een van de paradepaardjes van deze coalitie. Zo is het ingestoken. En dan ja, denk ik van, ja, dan moeten we eigenlijk zitten we dan met een probleem. want we hebben hier een, een, een, een planning aangenomen. Ja, en dan zou ik toch wel eigenlijk... verwachten, heb ik eigenlijk verwacht... en misschien is dat, was dat... de hoop tegen beter weten in... dat er de afgelopen twee jaar wat meer... op het gebied van visie, wat wij al vaker... hebben aangegeven, zou zijn gebeurd. Maar helaas moet ik constateren... dat er een bepaalde evenementen zijn georganiseerd. Prima. Maar... zandwoord is meer dan evenementen. We moeten ook kijken... van wat hebben we nou, op, wat hebben we nou nodig? Waar ligt ons horizon? Wat, welke doelen willen we bereiken? Ja, en dus, dan moeten we... Nou ja, we even weer maar terug. Dat de informatie van de wethouder gebruiken van gisteren. Maar evenementen is niet alleen maar prima natuurlijk. Want ook het, ook het, het steeds meer binnenhalen van evenementen. Dat, dat maakt ook onderdeel van een visie. Om Zandvoort steeds meer op de kaart te zetten. En juist dat is, dat is belangrijk. Dat je dat op dit moment op dit, steeds, steeds meer gaat doen. Je zult eerst goed reclame moeten maken voor je badplaats. Wil je wat verder kunnen ontwikkelen hier. En, is, en daarom zou ik... Dat, dat, dat evenementenverhaal niet willen bagatelliseren. Maar dat dat, dat, dat... dat bagatelliseer ik ook niet. Ik wil alleen dat er... wat er nu voor ons ligt, dat er meer gebeurt. Dat er meer gebeurt... dan wat we tot nu toe hebben. Maar Dat, dat willen we allemaal, maar dat gaat toch ook gebeuren? Daar komt toch ook een beleid voor? Ja, maar... Het, het... Mevrouw de van der Veld geeft u eens een spiegeling erover. In. Ik denk nou, ik, ik laat de heren maar even lekker kletsen met elkaar. Maar ik, eigenlijk begrijp ik wel wat uh, de heer de rode bedoelt. En uh, als ik het goed begrijp, wilt u eigenlijk zorgen dat Zandvoort een plek wordt waar mensen voor gaan omrijden. Dat er hier iets is waarvoor men naar Zandvoort wil komen. En dat is niet alleen het, het, het strand en dat ligt niet alleen in evenementen, maar er moet natuurlijk veel meer komen. Het beloofde vijf sterren, uh, hotel. Ik heb hem nog steeds niet gezien. is het nog niet eens in de planning. Als wij meer overnachtingen willen. Moeten we maar eerst met z'n allen bepalen. Welke kant willen we dan? Dat is natuurlijk ook iets. Welke kant wil je op? Wil je naar het hogere segment? Wil je het lage segment? Wil je het Nederlands elftal hier naartoe halen? In plaats van naar Noordwijk. Wat willen we? En dat mis ik eigenlijk ook een beetje in de visie. We kunnen met z'n allen stellen dat we dus die 60.000 meer willen. Aan overnachtingen. Sta ik helemaal achter, wil ik ook, maar we moeten wel zorgen dat er iets is waarvoor de mensen hier willen verblijven. Daar heeft u gelijk in, maar heeft het over een vijfsterrenhotel wat, wat wij graag willen en dat denk ik denk dat, dat we nog steeds willen. Maar er moet natuurlijk wel een ondernemer zijn die het de moeite waard vindt om hier een vijfsterrenhotel neer te zetten. Ben ik met u eens, maar het moet ook zo zijn dat de gemeente de gelegenheid schept, hè, dus faciliteert, om zo'n vijfsterrenhotel neer te kunnen zetten. En aangezien we dus nog steeds geen bestemmingsplan hebben waarbinnen dat allemaal zou kunnen passen. Het bestemmingsplan, ja, dat bestemmingsplan, oké, okay. dan heb ik het dus over de middenboulevard. dat begrijpt iedereen. En dat, dat is nog steeds allemaal niet echt rond. Tuurlijk is er een bestemmingsplan, want zonder bestemmingsplan kan een gebied feitelijk niet bestaan. Alleen die ruimte, die is er nu nog niet. O, sitter, en je zult echt moeten zorgen dat je dat meer naar boven haalt van... Wat wil je oh, nu eigenlijk met Zandvoort? Ook, ook iets wat ik mis. We hebben in, uh, een, een, vorig jaar hebben we een project gehad. De, de Amsterdamers. De Veld, uh, ik dacht uh, meneer Bauer van wilde een interruptie uh, plegen volgens mij. Oh, maar dat hoorde ik niet. Nee, nee daarom, hey. daarom uh, nam ik even de rol over. Meneer Bauer van Mevrouw van der Veld, u zegt... Uh, ...de gemeente faciliteert dat onvoldoende. Hey, dat hotel. Uh, bij mijn weten... Uh, ...kan zou in heel veel bestemmingsplannen... ...het vestigen van een vijfsterrenhotel mogelijk zijn. Wat bedoelt u met onvoldoende faciliteren? Nou, ik heb niet gezegd onder onvoldoende faciliteren... ...ik heb alleen gezegd dat de gemeente moet faciliteren... ...en dat dat op dit moment niet lukt... ...vanwege in het middenboulevardgebied... ...omdat dat, daar dat, nog steeds dat, dat de plannen niet zijn. Dat als onvoldoende zijn. faciliteren? Nee. nee, dat is maar net hoe je dat bekijkt. De gemeente is van plannen te faciliteren... ...dat weten we met z'n allen... ...alleen het is tot op heden nog steeds niet gelukt... ...om daar in het middenboulevardgebied iets voor te kunnen doen. Maar hoe zou de gemeente dat moeten doen, was mijn vraag. <laughs> hoe zou de gemeente dat moeten doen? Nou, Ten eerste zal de raad uh, een besluit moeten nemen om, om het bestemmingsplan zodanig te hebben dat het ook werkelijk kan. We moeten hier met z'n allen de afspraak maar maken. Maar zullen we het weer we over toerisme en het verblijfstoerisme hebben? Want uh, de middenboulevard is zeker een heel interessant dossier... Maar het is een heel ander onderwerp uh, op dit moment. En ik uh, kan niet anders dan me aansluiten ook bij het vlammende... ...delen van informatie van de wethouder uh, van gisteravond... ...en dat we ook hier in deze zaal dat enthousiasme met elkaar mo moeten opbrengen... ...en met elkaar ervoor gaan. Want net als de wethouder gisteren uh, heeft betoogd... ...draagt denk ik in ieder hier het toerisme een ontzettend warm hart uh, toe. En dat is ook... Uh, dat is, de wethouder kan de kar wat dat betreft niet alleen trekken. Wij moeten met elkaar ervoor gaan en met elkaar dat enthousiasme... Uh, zien vast te houden en op te brengen en het aanjagen. Ook wij hebben daar een rol in. En uh, de middenboulevard ook ontzettend belangrijk... ...maar nu kijken voor toerisme en ook hoe we dit uh, Deltaplan uh, willen aanpassen en verankeren... ...en naar een nieuw elan willen brengen. Voorzitter, mag ik? Zeker, meneer Simons. Uh. Ik zou best een paar dingen willen zeggen... ...want er zijn hele ware woorden gezegd... ...zeker gisteren door de wethouder... ...en als ik het enthousiaste betoog... Hè, ...diverse mensen hebben dat al gezien... ...dan zeg ik ja, natuurlijk, dat willen we allemaal... ...want welke partij we dan ook zijn... ...we zijn allemaal voor Zandvoort... ...en dat het Zandvoort goed gaat... ...tuurlijk, uiteraard... ...het en enige kantteken en eigenlijk hebben die gisteren ook gemaakt... ...dat is, zijn we goed bezig... ...daar willen we wel even naar kijken... ...dat, dat het doel is... Een hele duidelijke zaak. Maar ik heb gisteren ook een voorbeeld genoemd van prijs-kwaliteit. We moeten wel weten dat we de gelden goed besteden. En met name komen naar ons terug bepaalde berichten van bijvoorbeeld huisjes van Center Park. De grootste organisatie die verblijfstoerisme ondersteunt en ook aanbiedt. ...qua hotel en qua huisjes... ...als er mensen in de huisjes komen... ...en dat ziet er niet uit... ...die zijn geantidateerd. En uh, gedateerd moet ik eigenlijk zeggen... ...gedateerd, neem me niet kwalijk. <laughs> ik, gedateerd. Ik schrok al meneer Simons. Ja, daarom. Gedateerd uh, voorzitter. En dan, als die mensen dan zeggen... ...ik kom hier niet meer terug... ...want dat ziet er niet uit... ...dan is dat een slechte zaak... ...voor de gelden die wij besteden... ...om de mensen binnen te brengen uiteraard. En dat is... Niet voor herhaalbezoek vatbaar. Met andere woorden, onze vraag naar. Kijk wel waar we het aan besteden en of dat goed is, of onze materialen, zowel of het nou kamers zijn, of dat het huisjes zijn, dat die in een goede staat zijn. om dat verblijfstoerisme blijvend uh, te genereren. Dank u, voorzitter. Mevrouw Vrij. Ja, dank u voorzitter. Ik heb uh, net al iets gezegd, maar ik uh, wil eigenlijk nog wel meer zeggen over toerisme. Want, uh, ja, zoals ik net al zei, dragen wij het zeer een, een, een warm hart toe. En er zijn ook nog zoveel mogelijkheden in Zandvoort. Denk aan eventuele camperplaatsen op het verkeerterrein de Zuid, uh, watersportarrangementen, overnachten op het strand. Er zijn genoeg ideeën en genoeg mogelijkheden nog hier. Maar wat wel nog gedaan moet worden, en daar haak ik een beetje aan bij wat, wat meneer De Rode ook zegt over de planning, we moeten nog wel een aantal obstakels, om het zomaar te zeggen, dat is wel erg zwaar aangezet wegnemen Het ontbreken van een nood aan verblijfsaccommodaties, dat staat er bijvoorbeeld aan in de weg dat we bepaalde ontwikkelingen kunnen realiseren. Dus ik vind ook dat we dat met elkaar goed moeten oppakken, wat de heer Stammers ook zegt, zeker ook zorgvuldig. Maar snelheid en zorgvuldigheid hoeft elkaar niet per se uit te sluiten. Dus u weet dat daar nog ruimte is. En uh, wat ik heel erg belangrijk vind is dat uh, eigenlijk aanvankelijk werd deze herijking wat dat betreft een beetje geïnterpreteerd of, of gepresenteerd als een uitsluitend een herijking van het aantal overnachtingen. Ik denk dat iedereen het uh, erover eens is dat uh, het aantal extra overnachtingen van 250.000 dat dat te hoog gegrepen is. Dat het bijgesteld moet worden denk ik dat iedereen ook over eens is. Um, maar we moeten ons ook beseffen dat, dat die 60.000 is niet iets wat we al in de pocket hebben, om het zomaar te zeggen. Wat de wethouder gisteren ook aangaf, is zelfs die 60.000 extra overnachtingen al een ambitieus getal. Dus naast het uh, doorbreken van de, van de trendbreuk, want we zien gewoon een, helaas een dalende lijn in het aantal overnachtingen hier in Zandvoort, uh, is die 60.000 blijkbaar ook een echte, nog een... Uh, ja ...een ambitieus cijfer waar we met elkaar ook voor moeten gaan... ...en de schouders eh, over moeten zetten. Wat wel is, eh, inderdaad, het, het, het lijkt alleen dat aantal... ...maar er staan toch ook nog wel een aantal andere zaken in die nota... ...van de herijking van de uitgangspunten. Eh, meneer De Rode noemde al de planning. Eh, maar ook staat er een aantal maatregelen in. En eh, waar de VVD zeer aan hecht, is om... Eh, zeer betrokken te worden bij de verdere uitwerking... van ook die, die andere uh, de punten. Um, we hebben eerder bijeenkomsten gehad... eigenlijk ook over de middenboulevard bijvoorbeeld... en een soort brainstorm-sessie. Uh, dat soort zaken zou ik ook zeer uh, toejuichen op dit terrein. Dat we met elkaar van gedachten wisselen... van goh, en hoe gaan we dat nou precies doen? En een actieve betrokkenheid uh, ja, van, van beide partijen hier... dat, uh, dat lijkt me hartstikke goed. Um, Even kijken. Wat, uh, ja, dus, dus daarom zeg ik... Hè, die, die, die, uh, dat die 250.000 extra te hoog gegrepen is... dat, dat zien wij ook in. Uh, wij sluiten ons geheel aan... bij het vurige en vlammende betoog... ook van, uh, van de wethouder... Uh, van gisteren. Maar willen zeker wel heel actief... Uh, ook betrokken worden... bij, bij alle vervolgstappen... Uh, ten aanzien van het Deltaplan Verblijfstoerisme. Ja... Uh, yeah. Juist ook om, uh, om de, die vurigheid en die vlammendheid uh, vast te houden. Voorzitter, ik heb nog een vraag. Mag dat? Uh, nadat meneer Paap, die zat al een paar keer zijn vinger omhoog te steken, het woord heeft gehad. En meneer De Vries uh, signaleert mij nu ook. Maar dat tussendoor gaat meneer Simons. <laughs> dus. ah. oh, nee, toch niet. Nou, Dank u wel, voorzitter. Gaat uw gang? Ja, nou. De wethouder heeft hier toen ook handvaten. Uh, hondvaten, uh, bed en breakfast, ik vind dat, je, dat, ja, dat we daar toch wat uh, steviger in uh, op moeten zitten. Uh, wat zei je, mevrouw van der Veld? U zei wat? Niet tegen mij? Oh, ik schrok al. <laughs> en daar kunt u uh, veel steviger op zitten, waardoor we... Uh, Misschien wat meer overnachting gaan krijgen. Wat ik gisteren al zei: 60.000 uh, is natuurlijk hoog gegrepen. Laten we nou eerst zorgen dat we de dalende lijn stopzetten. En daarna de lijn omhoog gaan vinden. Maar dan moeten we wel. Wat mevrouw Verheij net al zei, met z'n allen gaan doen. Nu hebben ook een spot-hole. Daar kunt u zich ook wat beter voor inzetten. Hè, want dat kan ook een, kan een toeristische plek, pleister worden. Hè, dus we hebben heus wel handvaten. Wat we moeten doen, dat is andere hand, handvaten zoeken. Een vijfsterrenhotel voorlopig, het, nou, dat is die sociaal zon voor het uh, zeker de eerste twee, drie, vier jaar niet zitten. Zeker in deze tijd uh, niet. Niemand uh, zal er intrappen. En zeker op het circuit niet. Dus we moeten een andere plek gaan zoeken. Waar, waar willen we eventueel een vijfsterrenhotel? Wordt dat de boulevard? Wordt dat ergens anders? Uh, ik vind dat we daar eens een keer, en wat mevrouw Verheij uh, ook uh, net vertelde... Daar moeten we het nou eens een keer met z'n allen over hebben om te kijken hoe kunnen we nou in ieder geval die dalende lijn stoppen. Als we dat gestopt hebben kunnen we omhoog gaan kijken. En dat, dat moeten we nou eens voor zorgen. We moeten ons niet rijk gaan rekenen nu om te horen dat we 60.000 60 uh, overnachtingen meer krijgen. En laten we nou eerst maar zorgen dat we die dalende lijn stoppen. En daarna zien we wel weer verder dat we de stijgende lijn oppakken. Dank u wel. Mevrouw van de veld, want u werd inderdaad voor een stuk geval. Ja, nee, ik, ik was net aan het praten... ...en toen was er een interruptie... ...en toen was ik ineens ja. het woord kwijt, maar ja... ...ik dacht, ach... Uh, gemeente Belangen-Zandvoort is, is aan het rekenen gegaan... ...in die 250.000 was inderdaad wel behoorlijk hoog gesteld, hoor. Daar hadden we dus inderdaad uh, aardig wat uh, extra bedden moeten plaatsen... ...die hadden ook aardig wat extra keren bezet moeten worden. Dus het is helemaal niet erg dat we dit naar beneden bijstellen. Het is alleen wel waar ook naar gekeken moet worden... Als we bed en breakfast willen, dan moet er ook gekeken worden naar de bestemmingsplannen ter plekke. Want ieder, niet ieder bestemmingsplan is geschikt om daar een bed en breakfast toe te staan. Dus als we overnachting op het strand willen, dan zal de APV aangepast moeten worden. Want in de APV staat dat je niet op of aan de weg mag overnachten. En dus ook niet op het strand. Sterker, je mag na twaalf en niet eens meer in het strand, op het strand verblijven. He, dus dat zijn allemaal kerapins. dingen waar heel sterk naar gekeken moet worden. Ja, dat heb je ook met kerfins. Die mag ook neergestaan. Sorry? Zeg, dat heb je ook met caravans. Daar moeten we dan nou ook een notitie over maken. Is... Ja, ook. Ja, je bedoelt campers. Of campers, campers ja. Ja, ja. Nee, inderdaad, een camperplaats, ik juich het toe. Ik juich het van harte toe. Maar Dat zijn allemaal dingen waardoor we toch extra naar ons toe kunnen halen. Maar ik blijf zeggen, je moet wel iets hebben waarom de mensen hier naartoe willen komen. En dan kom ik weer terug bij de heer De Rode. Dan zijn alleen een paar evenementen niet genoeg. En uh, de heer Paap haalde het net nee, ook aan. maar dan aan. moet je meer de hebben. Ja we sportfaciliteiten... wel, maar De sportfaciliteiten die we hebben, die, die kun je ook beter benutten. Daar kunnen ook wat meer toernooien dergelijke gehouden worden. Het zijn allemaal dingen in overweging. Ik had alleen nog één vraagje. En die is uh, te elf uur binnengekomen bij mij. Uh, vorig jaar, en daar begon ik mee voordat de interruptie kwam... hebben wij uh, met een heleboel Bombari een buslijn van Amsterdam naar Zandvoort gehad. Hoe staat het daarmee? De Stampus, weet u nog? Even kijken, meneer Simons heeft ook een vraag. Uh, klopt, voorzitter. Ik heb eens een docent gehad die zei: statistics celsus. En daarbij bedoelde hij: we leren veel uit cijfers. En als ik naar het laatste verslag van vandaag van de wethouder kijk, dan staat daar: de genoemde bedragen moeten nader bekeken worden. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat er al vijf jaar geen controle heeft plaatsgevonden op de afdracht van de toeristenbelasting. En ik herinner me nog de tijd van uh, wethouder, uh, uh, even kijken, wat was dat, CDA, die klopt in de buurt, dank u wel uh, meneer Bluis, uh, wethouder Hogendoorn, die had altijd uh, verslaggeving, cijfers, waarnaar we konden kijken, en niet dat je alles uit cijfers kan halen, maar het geeft je in ieder geval een leidraad, ...van hoe het hier toe gaat. Afgelopen vijf jaar, vraag aan de wethouder. Wat doen we daarmee? Moet je bij mij zijn? Tot slot, meneer de Vries. Dank u wel, voorzitter. Um, we, hebben het vorige, we hebben het gisteren ook al gezegd. Wij, ja, als je gaat kijken naar het teruglopen of de bijstelling met die 60.000... ...dat dat natuurlijk begrotingstechnisch uh, uh, toch wat vragen oproept... Daar is een reactie op gekomen van de wethouder. Uh, maar juist het antwoord daarop, waar wij, waarvan wij eigenlijk vinden: van nou er moet een begrotingsvoorstel komen als je gaat herijken, dat wordt voor, uh, naar voren geschoven naar de nabije of verre toekomst. We vinden dat eigenlijk. Uh, niet juist. En wij zullen dan ook uh, tegen dit uh, voorstel stemmen, omdat er geen dekking tegenover staat. Dat is mijn eerste opmerking. En mijn tweede opmerking is: vanmiddag is er een buitengewoon interessant seminar geweest in Alkmaar... Uh, voor alle gemeentes van Noord-Holland, over het, uh, de problematiek van de NKB uh, in Noord-Holland en alle plaatsen. Daar waren alle uh, plaatsen, waren daar Amsterdam, noem ze maar op. De enige die daar ook nog was, was ik. En ik vond dat erg jammer, want er zijn zaken aan de orde gekomen die van ultieme belang zijn voor ook de ontwikkeling van Zandvoort als toeristisch verblijfplaats. Dus dat, MKB. Ik heb een, een, een vraag aan de heer De Vries, want hij uh, heeft besloten om uh, niet in te stemmen met dit, uh, dit voorstel. Vanwege het feit dat hier geen, uh, geen dekking voor uh, gevonden is. Ehm... Um, maar vindt u het dan logisch dat het, het ideële cijfer van 250.000 blijft staan? Uh, gaat u daar dan wel mee akkoord? Terwijl u weet dat dat niet haalbaar is en dus ook Waar, geen geld van binnenkomt? Op zich, nog even los van de discussie in hoeverre dit cijfer wel of niet reëel is. Het heeft financiële consequenties. En die financiële consequenties zijn wat ons betreft daar naadloos mee verbonden ja, ik, ik was gisteren, was ik er niet, maar ja, ik kijk, er ligt een eigen raadsvoorstel waarin staat dat we, dat we iets, iets, iets gaan aanpassen. En dat heeft financiële consequenties, dus wat dat betreft ben ik het met de heer De Vries eens dat je dat, daar moet je direct op anticiperen. Want we moeten volgens mij eerder heel scherp aan de wind gaan zeilen, denk ik zomaar. Overheid land was daar nog niet klaar voor. Het bedrijfsleven is al twee jaar aan gang. Nu gaat het overheidsland ook beginnen. Begrijp ik, eindelijk echt scherp aan de windzeilen. En hier moeten we scherp aan de windzeilen. Als we dit nu aannemen... Ik ben het me eens met wat meneer Stam zegt. Het is een reëel getal. Dus, dus het heeft het consequenties voor de begroting? En wie gaat dat dragen? En ik vind dat je die discussie best met elkaar... Kijk, dat kunnen we straks weer, wel weer stellen... ...in het algemeen met alle, alle bezuinigingen op één hoop... ...maar je moet je afvragen... van ...het toerisme gaat dus minder opleveren... als ...waar we op in hebben gezet. Uh, en er moet straks... ...schat ik... ...want we weten de exacte bedragen nog niet... ...maar in het antwoord wat wij gekregen hebben... ...het zal wel over uh, iets van anderhalf, twee ton gaan... ...misschien wel meer. Uh, hoe gaan we dat dekken? D dus, dus we moeten ons... ...en als je dit soort beslissingen neemt... ...kan het volgens mij in deze tijd niet meer zo zijn... Dat schuiven we maar een beetje voor ons uit. Dan moet je ook de consequenties ervan dragen. En ik, dat is een beetje mijn paradepraat, want ik heb het wel meer gezegd. Maar meestal wordt er dan groepen dat, ja, dat Bluis, ik voor de troepen uitloop. Maar ik denk dat het nu heel essentieel is om daar wel even bij stil te staan. Meneer Bluis, het budget heeft u zelf al beschikbaar gesteld voor 2012. Of was u toen ook niet aanwezig? Eh, nou, het wordt nu alleen al... maar minder, dus ik begrijp niet als u dan... Nou, Boven ik het proberen uit, uitleggen. Kijk, in de begroting is, is, is geraamd met een hogere opbrengst uit toerisme. En doordat wij die van 250 terug gaan naar 60.000, is er in de meerjarenraming gaten. Gaan de gaten vallen. En op het moment dat wij dit vaststellen, vind ik dat je als, als, als raad ook de verplichting hebt daar goed over na te denken. En dat je niet beslissingen moet nemen. En oh, Dat komt straks wel in het algemeen verhaal. Uiteindelijk moeten we, schat ik zo in, heel zwaar bezuinigen allemaal. En zullen we ook moeten kijken, nou ja, wat hebben we dan per post over? Dus de vraag is inderdaad, van oké, okay, het valt nu tegen. Het zit nu in het toeristenpotje. Ja, wie gaat dat dan straks betalen? Gaan we, de, de, gaan we belastingen verhogen? Gaan we anders, ander, anders inzetten? Ik vind ja. dat je dat... Daar moet je het eigenlijk over hebben als je ja. dit besluit. En dat wil ik graag even in het midden leggen ja. en onder de ja. aandacht brengen. Ja. Nee, maar ik, ik ben het voor een deel met u eens. En zeker met het deel waar je zei: we moeten goed uh, blijven nadenken. Dat, dat moeten we ten alle tijden natuurlijk doen. Maar wat mevrouw Van der Veld ook zegt: dit budget natuurlijk voor 2012 is al vastgesteld. En nu gaat het uh, wat dat betreft niet om een wijziging van de begroting voor 2012. En uh, nou ja, over nou, een maand of twee, denk ik, ja, schat ik zo in. Dan hebben we natuurlijk weer de voorjaarsnota. En dan um, heb je natuurlijk weer eigenlijk de begroting voor 2013. En de cijfers voor 2013 uh, die aan, aan, uh, eraan komen. En nog een vraag ook aan de heer De Vries. Um, ik begrijp um, wat dat betreft niet goed... Um, waarom uh, dat aanleiding is uh, ook om... Uh, ...tegen dit uh, gehele aantal of dit gehele uh, voorstel te stemmen... ...juist omdat de cijfers die uh, opgenomen zijn, nu zijn vervat, niet reëel zijn. Misschien kunt u dat nog eens uitleggen. Ik ga dat uh, proberen, heel kort. Uh, uit het voorstel, hè, zeg maar uit de, de nieuwe tellingen die er zijn... ...zou er in onze optiek daaraan ook ten grondslag moeten liggen... of daar, zeg maar... financieel ziek naast moeten lopen... een begrotingsvoorstel om het budget te verlagen. Want de dekking valt weg. Zo simpel is dat. Het staat misschien wel ergens in het plan... maar ik heb het in ieder geval niet kunnen lezen. En als dat budget dus niet verlaagd wordt... wat we hebben aangenomen... want dat hebben we aangenomen... maar vooruitstrijdend vooruit, zeg maar, vooruit inzicht... kan dat misschien bij ons nog wel wat... doen laten ontstaan... maar... Uh, als het budget niet verlaagd wordt, dan zijn wij als fractie benieuwd, of ben ik als fractie benieuwd, uit welk potje het dan wel gefinancierd gaat worden. Want het moet wel ergens vandaan komen, als wij het budget niet gaan verlagen. En dat is even mijn, uh, mijn, mijn vraag daarbij. Uh, er is een budget vastgesteld op basis van bepaalde aantallen. Die aantallen worden niet gehaald. Nou, dan is, dan is dus of het budget niet toereikend en dan moet het ergens anders vandaan komen... ...of we moeten gewoon als gemeenteraad zeggen, we gaan het budget verlagen. Andere financiële uh, mogelijkheden zie ik niet. Meneer Boudelgilsson. Ja, dank u voorzitter. Het, uh, het is zo dat ik denk dat uh, in ieder geval ook de brief van de wethouder van vanmiddag... Uh, uh, ...aangeeft dat er consequenties zijn, maar niet duidelijk is welke. Nou, uh, dat betekent dat je die consequenties helder moet maken... En dat je vervolgens op het moment dat er een gat in de, in de inkomstenkant uh, valt. Zal er een dekkingsvoorstel moeten komen. Wat dat betreft zijn we het volledig eens met wat CDA en wat overigens wat ook D66 bepleiten. Dan wil ik nog even teruggaan naar de achtergrond van het, uh, van het hele raadsvoorstel. Um, kijk, een, een, een enthousiasme bij dit onderwerp is natuurlijk prima. Uh, dit beoogt ook uh, te komen tot een... Om een groter aantal inkomsten en gekoppeld aan het overnachten. een grotere uh, mate die, waarin het verblijfstoerisme zal bijdragen aan het welvaren hier in Zandvoort. Maar dat veronderstelt dan wel, en uh, mijn fractiegenoot heeft dat ook al uh, naar voren gebracht: dat het aanbod, uh, wat je dus hebt. Het aanbod van dit en de kwaliteit van de logiesgelegenheid die er zijn, pensioens, kamerverhuur, hotels, dat moet dan wel op orde zijn. En als je eerder gaat investeren in het genereren van vraag, terwijl de klanten nog weglopen omdat ze namelijk niet tevreden zijn over de kwaliteit van het aanbod, nota bene van onze grootste overnachter hier in, in, in het dorp, ja, dan zou je niet verstandig bezig zijn. En ik denk dat het toch verstandig is, met alle enthousiasme. wat prima is, om toch ook gewoon even heel ernstig te kijken naar waar staan we eigenlijk wat betreft ons aanbod, hebben wij wat dat betreft ons bed goed opgemaakt dank u voorzitter dank u wel, ik stel voor meneer, meneer de voorzitter ik had een interruptie gekregen toen ja, toen ben ik verdwenen dus ik, ik had nog een punt namelijk en dus even het dilemma meneer Bluis, of ik u nu het woord geef, dan wel dat we eerst de enthousiaste wethouder even het woord geven. Die kan dan ook op uw uh, reactie even uh, een reactie geven en dan krijgt u in tweede termijn, wat mij betreft, weer volledig het podium. Akkoord? Ik dank u. Volgens mij is de wethouder mevrouw Gureltson in dit geval. Mevrouw Gureltson. Dank u voorzitter. Ja, het betoog van gisteravond om dat nog een keer over te doen. Ik geloof niet dat, dat, um, um, dat ik dat ga overtreffen. Ik ga... Ja. <laughs> maar ik ga mijn best doen. Waar het om gaat, even teruggaan. We hebben met elkaar we hebben een, een, een, een programma vastgesteld. En we hebben in ieder geval ingezet. En dat blijven we inzetten van we gaan van Zandvoort. Brengen we terug op de kaart, zetten we terug op de kaart. En met als eindelijk doel, wat in eerste instantie was, 250.000 overnachtingen. ...dat is niet haalbaar. We kunnen linksom, we kunnen rechtsom... ...we kunnen rechtdoor, we kunnen teruglopen... ...maar de cijfers laten zien... ...dat dat een utopie is op dit moment. En dat heb ik gisteren ook al gezegd... ...dat betekent niet dat we toerisme afserveren. En ik herhaal het nog maar een keer... ...het is dus niet dat we zeggen hierbij van... ...we laten het erbij zitten, we investeren niet... ...we gaan er niet meer voor. Absoluut niet, verre van dat. We hebben te maken, het is al een paar keer aangegeven... ...we hebben te maken met een dalende trend... ...wat betreft het aantal overnachtingen. Op het moment dat je dat ziet... ...is je eerste taak natuurlijk om te zorgen dat die trendbreuk geforceerd wordt... ...en dat is vanavond ook al een aantal keren aan de orde gekomen. Dat moet je doen, daar moet die inspanning op gericht zijn... ...en die inspanningen, ik kan het niet leuker maken, ik kan het niet mooier maken... ...die kosten geld. Daar moeten we op inzetten. Maar met geld alleen komen we het niet, we zullen het ook gezamenlijk moeten oppakken... ...dat betekent dat u, ook als raad erin, uw verantwoordelijkheid moet nemen. Ook daarin mee denken, ook daarin meedoen... ...en ook op een gegeven moment bedenken wat we willen met die dorp... ...dat betekent ook keuzes maken... Keuzes voor de toekomst. Dat betekent ook dat op een gegeven moment dat je plannen wil gaan maken, dat ze zorgvuldig moeten zijn en in de tijd neergezet. Als we gaan praten over verblijfsaccommodaties, betekent dat dat er nog diverse slagen te maken zijn. Ik ben het met u eens dat we ook naar bestaande aanbod moeten gaan kijken en dat er ook slagen te maken zijn en dat je moet kijken naar goede prijs verhouding. Maar ook dat kunnen we niet alleen. Daar hebben we partners bij nodig en de partners zijn in dit geval de accommodatie, de verschaffers, de uh, logieverstrekkers. Daar moet je mee in gesprek. Daar moet je met elkaar gaan bepalen wat je wil met dit dorp. En daar moet je, en ik geef meneer uh, Stam is daar volledig gelijk in, dat moet je zorgvuldig doen. En daar is tijd, is op dit moment een iets belangrijker factor dan het feit dat je die nota volgende week op bewijsbrek in huis hebt liggen. Dat vereist zorgvuldigheid. Dat betekent ook dat we in samenspraak juist met alle partijen en van al die partijen, daar bent u er net zo hard één van, betekent dat we gezamenlijk ook vervolgens keuzes moeten gaan maken. Waar willen we heen met de verblijfsaccommodaties? Willen we overnachten toestaan op het strand? Ik ga het nog herhalen, halen, daar heeft u een wezenlijke keuze in te maken. Willen we dat? Willen we dat voorbehouden aan de Jaron-paviljoens? Willen we daar, zeg maar, willen de... de, de... Tijdelijke standplaatsen, uh, uh, seizoenplaatsen, daar mogelijkheid voor bieden. Mogen dat ook andere zijn? Of willen we überhaupt niet overnachten op het strand? Wilt u camper plaatsen? Waar wilt u ze? Onder welke voorwaarden? Hoe verhoudt zich dat tot de campings in, uh, in Zandvoort? Wezenlijke vragen die ik u voorleg en waar u ook op een gegeven moment een antwoord op moet geven. Dat antwoord komt er niet zomaar. Dat zullen we ook samen met al die partners op moeten gaan pakken en dat betekent dat je tijd nodig hebt. Het eerste concept waar ik verwacht van die noodverblijfsaccommodaties zal zijn einde van het jaar. En op dat moment moeten we keuzes maken met een blik vooruit, met uiteindelijk doel, 60.000 overnachtingen, maar als eerste natuurlijk die trendbreuk forceren. Dan kom ik toch weer terug met evenementen, want evenementen alleen, dat is ontzettend leuk, ontzettend mooi, maar dat heeft een doel. Dat heeft het doel om reuring in het dorp te brengen. Dat heeft het doel om mensen ook kennis te laten maken met Zandvoort. Met wat wij bieden en wat we geen kunnen. Dat betekent het strand, maar dat betekent ook het dorp. En dat is een combinatie. En daar moeten we op inzetten. Daar moet u ook op inzetten. Dat betekent ook dat er budget voor nodig is. En u kunt het heel mooi maken, maar een circuitrun met de, de wandeltocht van Zandvoort, dat is goed voor Zandvoort. Er lopen hier 3700 mensen op zaterdag op zand voor binnen en die zien wat een gaaf dorp dit is en hoe mooi het is en hoe dat ook gezamenlijk wordt opgepakt. Door gemeente die daarin de voortaan neemt, door de vrijwilligers die dit organiseren, door de champion, door de overnachters en door de ondernemers. Want ook de ondernemers zijn hier benodigd. Ja. Op het moment dat je dat ziet, je, luister, de lopers die komen hier vorig jaar... waren de kleine 3000, nu zijn het er 700 meer. En de gelu geluiden zijn al positief, want volgend jaar zal ik u vertellen... ...met mooi weer zijn het er nog meer. Mooi weer is ook een punt. Met een mooie zomer is het helemaal geweldig, loopt het vol. Maar laten we niet uitvlakken dat ook buiten het seizoen we een prachtdorp hebben. En dan moeten we allemaal onze investeringen opleggen. En met betrekking tot geld. In de meerjarenraming is de rekening gehouden... En ik zeg het even, het stond in de memo van vandaag met 150.000 extra overnachtingen. Want er is niet ruim begroot. Je kan het ook vergelijken met kosten. Op het moment dat je inschat dat de kosten 10.000 zijn, wordt er zeg maar 12 begroot. Omdat je een kleine tegenvallen daar af kunt dekken. Dat is in dit geval ook gebeurd. Hebben we dan totaal geen inzicht in de overnachtingen? Want dat zo lijkt het nu van we hebben vijf jaar niets gedaan. Nee, er zijn wel degelijk allemaal eh, inkomsten eh, binnengekomen. Wat er niet gebeurt is een, is een extra controle, een controle vanuit GBKZ om te kijken of er zeg maar nieuwe uh, um, overnachtingen, uh, nieuwe accommodaties bij zijn gekomen, of die wel afdragen en dergelijke. Die opdracht is gegeven, dat gaat gebeuren. Er wordt ook gesteld van je moet nu eigenlijk al een complete begroting erbij leveren met de consequenties. Dat is op dit moment niet mogelijk. In mei aanstaande worden het aantal overnachtingen van uh, 2011 Um, ...wordt um, bekendgemaakt... ...of krijgen we de cijfers van... ...vanuit GBKZ. En op dat moment heb je een bedrag erbij. Het lastige is in de begroting... ...is het niet een kwestie van het aantal overnachtingen... ...keer twee. We hebben namelijk te maken met forfaitaire bedragen... ...bedragen die van tevoren worden... Uh, uh, ...zeg maar overgemaakt... ...en waar vervolgens een naverrekening op plaats dient te vinden. Dus daar hebben ...wat ik zou zeggen, er moet een onderzoek plaatsvinden... ...zodat het iets duidelijker en iets inzichtelijker wordt... Betekent dat dat het er niet moet investeren? Ja, u zult moeten investeren. Ja, er is geld voor nodig. Met uiteindelijk toch het doel. Als we tot die 250 komen, nou, ik zal te staan te springen. Ik zal de eerste zijn om te zeggen, wat geweldig. Maar ik vind wel dat we op een gegeven moment reëel moeten zijn. En dat ik u ook die spiegel moet voorhouden als dingen niet haalbaar zijn. Juist gelet op de toekomst. Um, het budget is, en volgens mij is het al even aangegeven, um, uh, voor 2012... Is, ...is vastgesteld bij de begroting. Bij de voorjaarsnota 2011... Um, ...is er ook, zeg maar... ...budget voor de aankomende jaren... ...voor Deltaplan toerisme is uh, gereserveerd... ...dus die dekking is wat dat betreft aanwezig. Dus meneer De Vries... Uh, ...in dat geval... ...mocht u niet meer instemmen... ...dan kunt u altijd nog bij de voorjaarsnota... ...met de verlagen van het bedrag komen... ...en desnoods met een andere dekking... ...maar dat is op dit moment niet nodig. De bedragen zijn begroot voor de aankomende jaren. De extra inkomsten die er ook wat dat betreft bij... Voor wat betreft de planning, per se er niets. Interruptie, voorzitter. Even ten nadere uitleg, wethouder. Is het zo dat er voorzien is, dus, en begroot is wat er gebudgeteerd is, duidelijk, maar nu er minder inkomsten zijn, heeft dat dan geen effect? Voor de meerjarenraming, dat is gezegd, dat moet naar beneden worden bijgesteld. Er stond dat staatje bij, nou die cijfers, dat is niet zo 1, 2, 3... Dat zei ik ook van een simpele rekensom, zou je kunnen zeggen... ...van 250.000, zoals in de Meme aangegeven, naar 60, betekent 380.000 euro minder. Zo eenvoudig was het niet. Daar zit toch wat meer, uh, uh, begrotingstechnisch zit er wat ingewikkelder in elkaar. Dus daarom zeg ik van, exact dat inzicht dat krijgt u van mij. Alleen ik heb dat niet op dit moment... Ik kan het niet geven. Ik kan het, ik kan het, het, is, het is gisteren aangegeven. Het komt uiteindelijk uit op ongeveer 79.000 euro. Maar exact hoe en wat ligt dat ingewikkeld er in elkaar? Mevrouw Vrij. Dank u voorzitter. Mevrouw de wethouder, ik wilde u ook nog uh, iets vragen naar aanleiding wat u zojuist heeft gezegd over uh, het GBKZ. U zei twee dingen. U zei de, de cijfers uh, worden in mei 2011, uh, bekend, of 2012 bekend uh, voor de overnachtingen. Uh, in 2011, en u zei ook dat het zijn voorverterre bedragen. Dus dan wilt u GBKZ kijkt toch eigenlijk alleen naar de opbrengsten van de toeristenbelasting? Of kijken zij breder dan dat? Want mijn vraag is eigenlijk van, goh, en, eh, kunnen we aan de hand van die cijfers ook een bepaald verband wellicht zien tussen evenementen die zijn gehouden en eh, een eventuele toename in het aantal overnachtingen bijvoorbeeld? Vanuit het GBKZ krijgen we in mei krijgen we de cijfers als in aantallen. Er zijn ook bedragen, maar daarom zeg ik van: een deel is forfaitair en deel is naverrekening. Maar het aantal overnachtingen over 2011, die cijfers die komen in mei, um, vanuit het GBKZ, maar dus een aantal. En dat betekent dus, daarom zeg ik ook, het, ligt, het verhaal ligt ook iets ingewikkelder. Omdat je dan op die manier wel een trend kan gaan bekijken hoe, hoe het zit nu in de jaren. Als je dan even gewoon de toeristenbelasting erop loslaat, kan je ook nog een berekening maken. Maar voor de meerjarenraming, daar zal de nog even verder nagekeken moeten worden. Wat de consequenties daarvoor voor zouden zijn. Voorzitter, kleine vraag. Maar dat betekent niet dat wij dus per maand zouden kunnen zien of een bepaalde piek is. Naar aanleiding van een loop of wat dan ook. Of van een bepaalde evenement die u organiseert. Nee, op dit moment niet. Wat ik wel, uh, uh, waar ik, uh, vanmiddag heb ik het uh, een overleg gehad met met OPZ, onder andere in Kamer van Koophandel Diverse partijen. Um, daar heb ik in ieder geval wel uh, te horen gekregen van de, de hotelier. Dat hij zegt van, zoals bijvoorbeeld met het uh, afgelopen circuirun wandelevenement uh, was het vol. Met betrekking tot uh, de a-dak de uh, race op het uh, uh, circuit. Is de bezetting ook al, uh, is hij ook al bijna vol. En heeft ook zo gezegd om gewoon eens te kijken wat de effecten zijn van bepaalde acties die je neemt. Die zegt van, van mij mag je een compleet inzicht hebben in alle cijfers. Om te kijken ook van wat het effect zou kunnen zijn. Dat betekent ook, en dat is natuurlijk ook met een stukje toekomst. Want ik heb het ook daar neergelegd. Ook vanuit die kant wordt gezegd, we willen er graag bij betrokken zijn. Daar zitten natuurlijk ook experts dus je bent natuurlijk op een gegeven moment, ik zou, ben je gek, Gerrit, als je ze er niet bij aan hun haren bij om het zo maar te zeggen, juist vanuit dat optiekje je moet gaan samen doen en de kennis binnenhalen waar die zit. Een aantal zaken weten we gewoon niet. Nou, maak gebruik van hun kennis. En als je gaat kijken naar een aantal andere zaken, dan zijn wij faciliterend als gemeente. Maar we moeten ook enthousiasmeren, initiëren en zeker ook met betrekking tot evenementen binnenhalen en zorgen dat we voor daarmee op de kaart zetten. Dat is een wethouder. Volgens mij wel. Ik wil even één financieel ding aan toevoegen. Ja. Ik wil even één financieel ding aan toevoegen. Um, en dat is voor cruciaal belang ook in de richting van de heer de Vries. Uh, u stelt een begroting vast. Een meerjarenraming is voor kennisgeving. Meerjarenraming heeft u niet vastgesteld. En in die zin heeft het dus ook nog geen consequenties. U stelt alleen maar de begroting. U heeft vorig jaar de begroting 2012 vastgesteld. En bij de voorjaarsnoten gaan we praten over... Datgene wat we gaan doen met de begroting 2013 daar komen de zaken en daar staat het ook niet in het voorstel daar komen de zaken aan de orde die te maken hebben met 2013 en vervolgens bespreken we dat ook weer van welke gevolg heeft dat dan voor 14, 15, 16 maar ook dat stellen we in november weer niet vast, we stellen alleen de begroting voor het volgende jaar vast bij interruptie voorzitter minister is de invloed voor dit jaar dus niet aanwezig? nee dat is de conclusie minister Montesquart Dames en heren, u bent aan de tweede termijn toe. Ik wijs u op de klok. Het is bijna tien voor negen. Ik zeg dat bij een terughoudendheid omdat ik drie minuten te laat ben begonnen. Maar uw enthousiasme kan misschien zodanig uitlopen dat we zelf klem komen. Dus ik wil u op het hart drukken om alleen datgene nog in tweede termijn te benoemen wat essentieel is of nog niet is gezegd. Meneer De Rode. Ja. Ja, ik heb wat dingen opgeschreven, voorzitter. En... Um... Ja, ik wil eigenlijk de wethouder wel zeggen dat wij on, ja, ontzettend gisteren van uw informatie uh, een stukje hebben gezegd. Van daar zien we wat, hè, wat enthousiasme. Dat wil ik natuurlijk ook met u, met u delen. En dat is onze rol op dit moment. Daar willen we u juist in stelling brengen om verder te gaan met uw enthousiasme. En daar zien wij wel wat dingen die wij uh, graag hier en daar willen aanscherpen. Want als we dan komen op de over de herreiking. hè, we hebben het over de herreiking. Uh, ...gaan wij akkoord met, met, met het aantal... ...want da dat heeft u nodig... ...dat heeft u nodig, daar gaan we mee akkoord... ...maar gisteren zeiden we ook... ...van de rol van de VVV... En ...dat is een partner voor ons... ...daar hebben we gezegd, daar komen nog prestatieafspraken aan... ...u komt in september met een plan van aanpak... ...misschien kunt u dat koppelen... ...plan van aanpak even wat eerder... ...en dan de volgende dingen mee te nemen... ...in april, de uh, verblijfsaccommodatie... ...u betoog... ...de structuurvisie... Uh, de restresultaten, de evenementen die heel waardevol zijn en nog even een kritische blik op de planning en dan zijn, kunnen wij nou, hè, want, vast... ja? als ik u blij kan maken met een uh, transcript van mijn, uh, mijn betoog van gisteren dan wil ik dat graag doen maar dat lukt nee dat heb nee, ik niet ja. maar ik zal zorgen dat even, als u dat uh, prijs opstelt dan, dan krijgt u dat van me dan wil ik het ook nog in het stuk opnemen maar u moet niet, ik wil absoluut, u moet niet denken dat u in, uh, uh, in september, oktober een nota verblijfsaccommodatie hebt. Die toezegging kan ik niet doen. Die ga ik dus ook niet doen. Nee, dat is Ja maar dat is een, neem eens een van de punten, neem maar ook met een plan naar voren. Als je gaat praten met de VVV, daar heb je natuurlijk over prestatieafspraken. We moeten het ook gaan hebben over een stukje positionering van Zandvoort. De kernwaarden beno benoemen, uitnutten, hoe ga je er verder mee om. Dat lukt niet in april. Als u zegt van we willen een eerste aanzet om een gesprek met de VVV, absoluut. Dat heb ik gisteren ook gezegd. Maar om het op die manier te zeggen dat het plan er dan al is, die toezegging kan ik u niet geven. Ja, maar u, doet, u, u komt met april met de startnotitie. Um, over het verblijfstoerisme, dat staat wel in de herreiking. Um, april. In het college. Um, en ik, ja, ik wil u gewoon het, um, um, even over, daarover hebben met u. Want u wil ons uh, dat daar enthousiast mee gaan doen. Dan doen wij enthousiast mee, denk ik zo. En dan uh, moet u ook verwachten dat we een kritisch blik werpen op wat u, hetgene wat u geleverd heeft en wat er geleverd is. En ja, daar wrikt het. En dat, dat is niet... Ja, dat, dat is... Ja, des wethouders. hè dualistisch gesproken. Um, en ja, ik vind toch wel dat... Wij, wij dat signaal moeten meegeven. En wel ja goed kijken van wat herrijken we nu. En daar... Want als we gaan hebben over de, de stukken in... Um, wat er achter allemaal ligt. Dan denk ik... U heeft eigenlijk heel veel stukken in handen. Als u... Nou, een... een ja, even daar, ik denk u kwaad over maakt, en u, u kunt zich af en toe best wel kwaad maken, denk ik. Dan heeft u, daar, ja eigenlijk, denk ik tot zeker tot en met juni genoeg tijd voor om te komen met iets waar we wat rijp is en waar we mee verder kunnen. En waar we nog veel normale enthousiaster over worden. Nog Raad, iemand nog behoefte in tweede termijn? Meneer Bluis had nog een puntje volgens mij is De vraag wat we, wat we nu gaan doen. Kijk, op zich wat er in, in de herijking staat, want dat zat er niet bij, maar dat is dat, dat stuk wat hierbij zit met, ja. met zo'n mooie planning en er zat allemaal planning gerealiseerd. Ik denk dan is er niks aan de hand ofzo. Maar in feite, in feite is de vraag nu van het CDA, van wel, hoe, wat, wat nemen we nu aan? Want op zich willen wij niet de, de uitgangspunten zoals we nu staan, in dat, want eigenlijk is het om niet te voor besluitvorming, want eigenlijk had dat hier ergens aan moet zitten. Want we moeten het nu doen met een collegebesluit. Als een herijking, denk ik. Er is ook een apart verhaal van. Maar dan, wij willen graag dingen naar voren hebben. Hoe, hoe, hoe lossen we dat dan op? Moeten we dan een abonnement komen? Of, of is er een toezegging voldoende? Dat is de vraag. Wat willen we naar voren hebben? Dat we tussendoor, bijvoorbeeld de startnotitie is in april. Dat die schijnt in het college te komen, dat staat in het stuk. En, nee, oké, okay, dus, dus en u zegt zelf: we verwachten echt in eind van het jaar een eerste notitie te hebben. Dat staat niet in dit stuk. Nou, oké, okay, als dat dan toegezegd, dat kan, als dat toegezegd wordt, dat we inderdaad tussendoor dan worden geïnformeerd, met die, zodat we weten welke kant we op gaan. Volgens mij heb ik u al aangegeven dat ik u tussentijds zal informeren. En als u ziet hoe het ook gegaan is dus in relatie met betrekking tot de middenboulevard. Dat ik u ook zo net zo mee zal nemen in dat soort stukken. En in brainstorms en meedenken. Ik verwacht het ook zelfs van u hoor. Ik hoor de wethouder ja zeggen. Anderen nog in tweede termijn? Dat is niet het geval. Goed. Dan sluit ik het debat herijking uitgangspunten. Delta Plan de planverbruiksel Maar ga ik naar agenda punt 5. Beleidsplan schulddienstverlening. Wie wenst het woord? Niemand? Dan gaan wij naar agendapunt 6. Algemene subsidieverordening gemeente Zandvoort 2012. Wie wenst het woord? Meneer De Vries, u mag het spits afwijten. Dank u wel, voorzitter. Ja, ik ben een beetje griepig, dus mijn stem is niet helemaal zoals hij zou moeten zijn. O, op zich zijn was als D66 uh, voorstander... ...dat hebben we volgens mij gisteren ook al aangegeven... ...van verordeningen die uit de koker van het VNG komen. Helaas in dit geval niet. Uh, u moet maar eens kijken naar artikel 3. Uh, met, uh, als u dat gaat lezen, dan in ieder geval toen ik hem las... ...toen werd het mij koud om het hart. Uh, met de tekst van deze verordening kan en in onze optiek wordt de raad volledig buitenspel gezet. Um, wij zullen dan ook tegen de verordening stemmen, aan, aangezien de raad aanzienlijk minder bevoegdheden krijgen dan ze nu hebben. He, en wij willen naar een situatie gaan waarin de zeggenschap, de bevoegdheden en de taakstellende mogelijkheden intact blijven. Dank u wel. Meneer De Vries. Het is dus gisteravond een heel duidelijk... Mevrouw Vrij. Oh, neem me niet. Waarschijnlijk willen we hetzelfde zeggen. Nou, inderdaad, want u zegt dat de raad uh, volledig buiten spel wordt gezet, maar daar ben ik het niet mee eens. Als u de verordening goed leest, dan staat dat de raad nog het be... sowieso het budget recht houdt, maar daarnaast hebben wij ook de bevoegdheid om het subsidieplafond vast te stellen. Dus als wij zeggen voor dat onderwerp mag u maximaal 5.000 euro of 10.000 euro uitgeven. Nou dan mag het college niet meer dan dat bedrag uitgeven. Dus ik zie niet in hoe u kunt zeggen dat de raad volledig buitenspel wordt gezet. Wilt u op deze uitdagende stelling gelijk reageren meneer De Vus? Ik denk dat wij wat dat betreft de betreffende artikelen juridisch anders lezen. Artikel 4.1 gelezen dan? Heeft u 4-1 gelezen dan? Daar u, staat dat. Dat moet u eigenlijk ook niet tegen een jurist zeggen. <laughs> ik denk Juist wel. Uh, voorzitter, meneer babag uh, Hetzelfde koude gevoel wat de heer uh, Vries om het hart kwam, dat bekroop ook mij. En ik heb daarom uh, gisteravond gevraagd of de methodiek van het vaststellen van de subsidieplafonds er uh, een zou zijn waarbij je zeg maar een lump sum vaststelt. Of dat zoals dat nu in de begroting is opgenomen, vanaf pagina 134 uit mijn hoofd, um, er een aantal pagina's zijn opgenomen waarbij per beleidsveld gewoon de subsidies per, uh, per subsidieontvanger uh, zijn aangegeven. En de wethouder heeft vrij kort erop kunnen antwoorden ja. En dan is er wat mij betreft geen enkele verandering ten aanzien van de situatie zoals die was. Voorzitter, nee, eh, als we nee, dat doen in dit spel van, eh, van debat eh, nog even de aanvulling. Als u kijkt naar de subsidieverordening staat, staat dat de nadere regels, dat is de VNG-verordening, dat de nadere regels worden vastgesteld door het college van BNW. Als u kijkt wat er in het raadsvoorstel staat, dan ziet u dat dit college heeft gezegd, dat is weliswaar gegeven aan het college van BNW, maar dit college legt de nadere regels voor aan de raad. ...ter instemming... ...en sterker nog brengt ze ook nog eens een keer ter inspraak. Dus me dunkt dat u de rol...